Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Die in de Amerikaanse stad Baltimore betrokken waren bij de arrestatie van Freddie Gray worden aangeklaagd. Eén agent wordt moord ten laste gelegd, de andere worden aangeklaagd voor onder meer doodslag. De dood van Gray leidde afgelopen week tot geweld. Hij raakte bij zijn arrestatie gewond. De politie heeft erkend dat hij eerder naar het ziekenhuis had moeten worden gebracht. 50 Nederlanders die in Nepal waren tijdens de aardbeving hebben zich de afgelopen dag gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met 150 mensen die waarschijnlijk in Nepal zijn is nog geen contact geweest. Een deel van hen is mogelijk al teruggevlogen zonder zich te melden. Vanavond vertrekt er vanuit de hoofdstad Kathmandu weer een speciaal toestel om Nederlanders naar huis te vliegen. In Utrecht zijn al ruim 120 boetes uitgedeeld aan automobilisten die in de binnenstad reden met een dieselauto van voor 2001. Vervuilende auto's zijn al sinds 1 januari verboden in de Utrechtse binnenstad, maar pas sinds vandaag wordt er streng gecontroleerd. De gemeente wil met de maatregel de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. De overtreders zijn door cameratoezicht betrapt. De boete is 90 euro. Om mensen te stimuleren om hun oude dieselauto naar de sloop te brengen is er een sloopregeling in het het leven geroepen in Utrecht. Zo legende Benny e. King is overleden. Dat meldt de BBC op gezag van zijn agent. De Amerikaanse zanger is vooral bekend van zijn hit Stand By Me uit 1961. King begon zijn carrière eind jaren 50 bij de band The Drifters. Hij is onder meer te horen op de nummers There Goes My Baby en Save The Last Dance For Me. Benny King was 76 jaar. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanavond en vannacht meer opklaringen met minima tot iets boven het vriespunt. En kans op vorst aan de grond. Morgen geregeld zon, droog en smiddags 10 tot 15 graden. De wind is rustig en draait van noord naar oost. Zondag trekt regen en motregen over het land en dan wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het en nog... Op... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergasmeer en Muiden. En tussen Bunschoten en Voorthuizen over 16 kilometer langzaam rijden. Na Amsterdam tussen Naarden en Muiden over 11. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkerveen en Maarsen over 13 kilometer. De naslip van een ongeluk. A9 Amstelveen-Diemen voor knopen Diemen 4. De A12 Den Haag-Utrecht, 10 kilometer tussen Rewek en Woerden. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsberg en Afrit-Oosterbeek 9. De A13 vielen rijden vanaf Rotterdam naar Den Haag tussen Kleinpolderplein en knopen Prins Klausplein. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Elspet over 18 kilometer. Dat is na een ongeluk met een vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersin...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 silence I fear peace to the morning sun so just hold me now This is De tweede uur van Zandvoort draait door. En de microfoon zit even weer vast. Yes! <laughs> Goed, wat zal Albert-Jan blij zijn. Zegt de microfoon zit weer vast. Ja, nou, hij gaat het morgen meemaken. Ja. Albert-Jan tussen hij, twee en 5 uur. Zandvoort hier draait op Zandvoort op zaterdag. Ja, oh ja, zwaar ook. Ja. Oké. Okay. Nou, welkom terug dames en heren, we zijn er weer, uh, met het is lekker druk in de studio. En welkom terug op de ether overigens. Ja, oh, ja, ja. de ether is ook weer, is ook weer aanwezig. Dankzij uh, iedereen van de technische dienst. Ja, hartstikke goed. Dolly is er ook. Ja, gezellig. Ja, gezellig. Ook gezellig. Ik zal die microfoons eens open zetten. Ja, gezellig. Dus van de meisjes. Oh, van de meisjes. En Roy. Van van al, en van allemaal. Ja, <laughs> uh, nou, gaan we alleen nog iemand even een foto maken natuurlijk. Van die ja, foto moment. Je hebt je huisfotograaf toch meegenomen? Ja. Die zit uh, achter de computer. Ja, die zit achter de computer. <laughs> Goed, um, we praten nog verder steeds met Wilma en Annemieke, dat gaan we straks doen. Maar jullie krijgen eerst nog uh, een tractatie van live muziek, want die moet straks met een noodgang naar de krocht. Um, om daar om 8 uur een concert te gaan geven. En dat mm -hmm. is natuurlijk ontzettend leuk. Uh, en uh, wat het mooiste is... het wordt live uitgezonden... Hè, bij ons, uh, ons ZFM Zandvoort. Ja, daar kan je nagaan. We hebben diverse... Uh, Prachtige live uitzending uh, gaat al. Ook vanuit uh, de lichtfabriek en uh, vanuit uh, Patronaat. Patronaat. En uh, dat gaat allemaal steeds vaker gebeuren. Dus het leeft enorm bij CFM. Hier aan mijn uh, tafel zitten naast uh, Wilma en Annemieke. Mag ik zo nog even lekker mee gaan praten. Roy van, Buur, uh, Roy van Buringen. Uh, Oeien, wie kent nou. hem niet? Roy van Buringen, uh, wie mm. kent mm. hem niet? Roy van B, Roy van, van B, ja natuurlijk Roy van B, te Roy. zet. Ja. ja, te zet. Uh, uh, on Air Events, een uh, man die heel veel leuke dingen organiseert. En uh, vanavond is het het American Country Root Festival. Zeg ik dat goed? Ja, concert vooral. Voor concert. Ja. Oké, okay. American Country Root Concert. Uh, dat is een, uh, een concept met muziek, die, ja, het woord zegt het eigenlijk al: American Roots. En dat is dan, ja, een beetje uh, country-achtig, want dat is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, de, de, de volksmuziek van Amerika. Uh, althans van de, van de blanke bevolking. Niet zozeer van, uh, van de, de autochtone bevolking, zeg maar. Want die hebben denk ik uh, iets anders. Maar de... Nee, die maken andere geluiden. Die maken andere geluiden. Mm -hmm. <coughs> maar vooral denk ik een uh, samenvoegsel van country folk en blues. Ja, ja. ja. En uh, het wordt een, een, een heel concept. We hebben tenminste hier een, een band in de studio staan. Dat wil je niet geloven, dames en heren. De hele studio staat vol. Uh, met allemaal prachtige mandolines, gitaren, contrabas, zangeres, noem het allemaal maar op. Uh, hoe heet deze band? De Dope Pickers. De? Dope Pickers, sorry. De Dope Pickers. Dobben. Dobben. Dobbenpikkers. Dobbe Dobbenpikkers. Oh, ze, ja. ze, ze eten veel kroketten dus. Ja. <laughs> Overal pikken ze dobben. Ja. Ja. Nou ja, dat heeft... Uh, ja, en, en de stijl die <laughs> zij spelen is bluegrass. Bluegrass. Ja. Heb jij daar verstand van, dolly Ja, sinds net. Sinds net? Ja. Oh, wel. Ja, vanmiddag weet ik er alles van. Oh, jij weet alles van. jij gaat het presenteren, hè? Ik ga het presenteren, ja. Dat is een enorme eer. Ja. Ik benaderd uh, met de vraag of ik, het, uh, of ik dat wilde doen. Nou ja... ja. Leuk toch? Ja, natuurlijk ja. leuk. Je moet de, alles meemaken in je leven. Je bent per slot ook ster-presentator bij CFM. Dus, ja, uh, ja, natuurlijk. Daarom hebben ze ook en mij ze niet vragen. Ik ben maar een eenvoudige sidekick hoor. <laughs> <laughs> ze schopt ook altijd opzij. Die zijn de belangrijkste. <laughs> ze schopt Die. ook altijd opzij. Hè? Uh, uh -huh. nou. Maar um, behalve de dove pickers, ja. um, wat speelt er nog meer? Uh, de, de, de Logans Blues uit uh, Zandvoort, ja. een welbekende band ja. uh, Uit Zandvoort, en we hebben Michael Knubber, hij komt uit Duitsland En ja. hij woont nu al zeven jaar in Zandvoort Dus ja. Hij is ook mede-organisator van het evenement Ja, die kennen we, die hebben we hier al eens in de gehad ja. Ja, Onze klopt. Michael, al meerdere keren zelfs uh, En die Logans Blues, die moet ook nog eens een keertje komen Maar die, die, die hebben altijd wat <laughs> Nou, ze zijn vorige week geweest oh? Zijn er uh, uh -huh. twee leden geweest Douwe was hier en Johannes okay. Met z'n tweetjes, en dat is dat, ja, dat was binnen twee minuten een enorm feest. Want als die twee een gitaar pakken, dan, uh, ja, ja. Ja, dan, dan swingt de hele tent. Dat, dat, ja. dat maakt, en dat, vandaag vanavond krijgen we natuurlijk de hele formatie. En ze hebben beloofd dat ze een keer met de hele formatie hier naartoe komen. Kijk, dat moeten we hebben. Ja. Heb je, hebben jullie iets meegekregen van, uh, van het fantastische duo wat we voor, de, voor, de, voor het nieuws hadden? Net, Ruben en Jan. Ja, ja en Jan. Joh, geweldig. Het past erin, hè? Het past ja, erin in dat programma. Hè? Ja. moet je dan denken, misschien volgend jaar... Ja, leuk. Zullen we eens vragen aan ze? Ja. ja. Want dat zijn uitstekende mensen. Die passen precies in dat plaatje, eigenlijk. Ja, en zo langzamerhand gaan we natuurlijk ook uh, met... Ik, ik ben ook vanaf, vanaf de eerste uitzending van, uh, van het Americana... heb ik het meegemaakt. Ik was nooit actief. Maar je ziet toch dat het elke keer weer een stap hoger geteeld wordt. Ja. Dus wat dat betreft zou het leuk zijn... Uh, als er weer een mooie naam bij gaat komen. Ja, nee, zeker, wat ook de bedoeling is. Dat je elke keer, want in november hopen we weer terug te komen in de krocht. Dat we elke keer weer nieuwe talenten... Uit uh, heel Nederland ja. laten optreden in onze uh, ja, sfeer. In de in sfeer zoek, van in, die Amerikanen. Ja. Ja. Ja. En in de krocht. Dus, uh, ja. Ja. Ja. En mensen die nog nooit in die krocht geweest zijn, ga dan nou eens kijken. Want het is een fantastisch leuk theatertje. Wat zeker moet blijven. Ook. Wat ook zeker moet blijven. Het is een ja. soort, soort muppetheatertje, zeg maar. Zoiets. Die zitten ook in de hoek, hè? Die ja. twee Muppets. Ja, op een balkon. Ja, ja. Dat is echt heel erg leuk. Ja, maar dat, het ademt wel dat sfeertje, vind ik. Ja. Dat ik ben er zelf dus een, een keer geweest. Uh, dat ik er zelf een, een keer gespeeld heb. En ik was er laatst met, met, uh, met Frits Landersbergen. Dat hij daar bij Zandvoort jazz. Yes. Maar het is, het is, het is zo'n heerlijk zaaltje. Uh, daar moeten jullie in Zandvoort gewoon trots op zijn. En ook vooral zorgen dat het blijft. Want als dit weggaat, dat zou eeuwig zonde zijn. Kijk, nou. Helemaal mee eens. Ik ook. Goed. We gaan. Maries, wat we gaan doen. We gaan ja? eventjes uh, gezellig naar uh, die uh, Pikkers uh, luisteren. Dat kan. Dobbe. Dobbe. Ja, ja, ik probeer het steeds te vermijden om, om de, alle, de connectie met die kroket... Dobbe. <laughs> ik probeer die connectie met die kroket even weg te Die Dobbepikkers uit Zwolle. Ja, uit daar Zwolle. komen ze helemaal vandaan hoor. Helemaal uit Zwolle? Helemaal uit Zwolle. Speciaal om vanavond hier in Zandvoort zo. te spelen. Mensen die, die, die moeten echt goed begrijpen dat het dat dat niet zo iemand is. Nee. Maar dat hoor je zo wel. En zondag moeten ze naar Rotterdam natuurlijk. Met allen. Druk, druk, druk, druk. Dus. Ja, zondag moeten ze in het stadion zitten, natuurlijk. Moeten ze uh, hebben pek aan. aan uh, ja, ja, ja, ja. Juist. ze uh, uh, aanmoedigen, hè. <laughs> en uh, goed, maar um, laten we het niet over voetbal hebben. Nee. Uh, laten we het hebben over de dobberpackers uit Zwolle. Uh, Dames en heren, nou, ik ben erg benieuwd. Ik heb net al een klein stukje gehoord, natuurlijk, in de soundcheck. Dat klonk te gek. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Wat gaan we spelen? Eerst spelen we een instrumental, Ja. klein stukje, en daarna een van Ronda Vincent, One Step Ahead of the Blues. Zo. Nou, de dombepikkers uit Zwolle, dames en heren. Luister! Hey. One day till tomorrow And one step ahead of the blue It's a one day till tomorrow, and one step ahead of the blues. It's a one day till tomorrow, and one step ahead of the blues. Ze breken de tent af, is dat ja. niet te geloven? Wat een, lekker, wat een lekkere muziek, jongens. Daar word je toch gelijk vrolijk van? Daar word je gelijk vrolijk van. Als je zangerijner als je bent en je hoort zo'n liedje, dan ben je gelijk ben je weer uh, up to date. Dat vind ik. Vind ik uh, als je echt moe was en je zit stil op de bank en je luistert dit. Ja. Dan zit je niet meer stil. Nee. Nou, dan denk je zo, ik ga zo meteen even toch naar de krocht. Ja. ja. ja. ja. Precies. <grijg> nou, ja, ik, vind, ik vind dat we dat... Zeer, zeer we, uh, oh, kijk maar, we dat weer. Uh, ik vind dat we dat natuurlijk wel even moeten stimuleren... Hè, dames en heren, u moet gewoon echt... of u moet natuurlijk niks, maar... ik raad u aan om gewoon vanavond naar de krocht te gaan. Mooi. Er zijn gezellig. er nog kaarten. Heel er, zijn, uh, ja. er zijn nog een aantal kaarten inderdaad. Enkele kaarten? Ja, enkele niet, maar er zijn nog wel een aantal kaarten... en iedereen is nog van harte welkom... En mocht het uh, ietsje drukker zijn dan verwacht, dan maken we gewoon plek. En dan uh, schuiven we de tafel van ons stoel opzij. Ja. Dan hebben we ook nog staapplek. Ja, de deuren open. Ja, de maar, deuren open. Het komt helemaal goed. Het uh, enige, misschien nog wel even belangrijk om uh, te melden: uh, ja, soms zijn er ook uh, momenten dat, dat je als organisatie uh, berichten krijgt waar, waar, je, waar je niet blij mee bent. We hebben helaas uh, twee uh, afmeldingen: dat zijn De Looney en uh, Hezelbel uit Duitsland. Uh, ja. Hezelbel, een van de muzikanten, heeft een toch, ongelukje gehad... waardoor ze toch geopereerd moet gaan worden. Daardoor kon ze toch niet naar Nederland toekomen. En daarom hebben we besloten om het naar het volgende concert uh, te gaan uh, verschuiven. Ja. Maar al met al, het gaat een heel mooi concert worden vandaag. En uh, ik denk dat, uh, dat we echt uh, als bezoekers, maar ook als organisatie... heel erg trots zijn, mogen zijn uh, op dit resultaat. Ja, dat geloof ik zeer zeker. En als je dit soort muziek hoort, nou jongens, dat, dan wordt het vanzelf wel vrolijk. Ja, hartstikke vrolijk. Ja, Ga je ook nog zingen? Don, nee. nee. Nee? Ga je niet zingen? Nee, ik kan ja. niet zo goed zingen. Oh? Nee, ben ik ben niet zo goed. Oh. <laughs> ik, ik ben beter in het uh, eindje voor de Katsevioolweg Ahoeren. Oh ja. Dat kunnen ze beter aan mij overlaten. Ja, ja. Maar jij ja. gaat niet zingen? Nee. Oh jammer. Anders ja. was ik gekomen. Als ik ja? Had, ja? Als jij, nou, als als als jij al... komt, als jij komt, ga ik zingen. <laughs> Dat staat, dat staat nu pas, hè? Als jij komt, ga ik zien. Ja, ja. maar ik, ik, ik, word, ik word straks opgehaald om, om 7 uur. Nee, nou ja, dan kan je de, rijden even langs. Je, en, ik moet om 8 uur moet ik naar bed. Oh, in ja. zo'n zo wit hemd met omgekeerde mouwen? Ja, oh. nou, dat dat nee, komt toch wel Met zo'n met zo grote ketting en zo'n grote zware bal ja. eraan. Nou, we gaan niet te veel kletsen, want er staat hier een fantastische band. En ik wil gewoon ja. nog een liedje horen. Dus ja, ik wil er uh, nog wat dertig horen, maar ja, ik dan moet ik horen. denk ik naar de krocht toe. Nou, dan moet je naar de krocht toe, ja. Maurice vanavond. Als je er nog meer wil horen, dan moet je naar de krocht ah, toe. Met één of twee ben ik ook tevreden hoor, daarvoor ja. zit ik hier, toch? Ja. Maar ik wil van deze band uh, ik wil gewoon nog wat horen. Ik vind, ik vind het zo leuk. Ik word er echt helemaal vrolijk van. Ik ben bijna in staat om van de kapstok mijn grote stetsen af te halen. En mijn, uh, maar mijn adem zo goed. Maar even rustig aan, Ruud. Even, even rustig aan. 800. Goed, nou, de band staat weer klaar zie ik. En uh, we gaan dus weer genieten van de Dobby Pit. Uh, uh, zeg ik het nou goed? Dobby Pickers. Dobby Pickers, Dobby pickers ja. Pickers. Dobby Pickers. Dobby, pickers. Dobby, Dobby, pickers. Pickers. Dobby Pit. <lacht> de Dobby is een meer. Is een meer? Oh, ik dacht kokette. Oh. Oh. Nou, die is aan al. Op. Sorry, ik heb trek. Uh, ja, ik ook. Uh, moet je een stukje, een stukje kaas? Ja, nee, neem het zo wel. Komt oh, helemaal nee, goed. Okay. Wij gaan nog een keer luisteren naar de Dobby Pickers, dames en heren. En wat gaat het worden? Het was een old-time song. De kookoo aha mag hoor aan, Ja, mag het. Ja. <muchteren> Dus uit Zwolle, dames en heren, wij danken ze hartelijk dat ze hier naar de studio willen komen. Vanavond gaan ze nog uh, veel meer voor u spelen uh, in het uh, Theater de Krocht. Natuurlijk vanaf, uh, vanaf uh, acht uur, vanaf 8 ja. uur hè. En kan je er nou niet bij zijn, schakel dan gewoon naar uh, ZFM toe. Want het zal uh, 100% integraal worden uitgezongen voor de luisteraars thuis. Voor jou dus thuis, mocht je niet naar de krocht kunnen komen. Maar mocht je nou wel de mogelijkheid hebben, ga dan naar de krocht toe. Het is echt de moeite waard. Er zijn nog enkele kaarten, fuck um, verkrijgbaar al daar. En uh, zijn ze op, dan maken ze gewoon meer ruimte. Zodat er weer meer mensen in kunnen komen. Zo is het. Dus dat moet helemaal goed komen. Vanavond 8 uur in de krocht. Ja, American Roots Festival concert. Um, ja. Wat is het? Concert. Ja, concert. Ja, ik moest even denken. Ja. En uh, het wordt dus gepresenteerd door onze eigen, enige, echte, eigen Dolly. Dolly Tapirik. Ja, uh, jongens, hartstikke bedankt. Hey, veel plezier. Zet hem op vanavond. Geniet en, ervan. Een Dank van. jullie wel. Ja. Uh, gaan wij doen? Oh ja, even plaatje draaien. Ja, we draaien. gaan een plaatje draaien en dan gaan we even naar draaien. de dames weer uh, van en dan Vier. Gaan wij, vijf. Ja, dan gaan we uh, van de dames naar Vier vijf. Uh, Ik ga even een liedje draaien, wat jij nog niet kent. Uh, je heet. draait nog een nummer, zet je hem, hem er uit. Zet ik hem gauw uit. Ja, dank je. Ja. Okay. We, ja, je. Je had het net over een nummer inderdaad uh, toen ik bezig was met mijn vorige uitzending. Ja, uh, en die ik die ken door ik door. inderdaad nog niet, iets nee. van een wit t-shirt of zo contest. Nou, dat ook niet. Een wet t-shirt contest, nou ja. Nee, wit uh, Witlicht is van Jeroen van Koningsbrugge. Die is ook ontiegelijk mooi. Die mag nou, je ook draaien, hoor. gaan we die draaien. Die vind ik ook heel mooi. Jeroen van Koningsbrugge, Witlicht. Ik ben een mens van vlees en bloed. Een druppel in de oceaan. Onherkenbaar in de golven. Een korrel zand. Zo sloopt de menigte mij op, raak ik telkens weer bedolven.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 Dragen door het weer. doen dat het niet uh, op cd uitgebrocht uh, mocht worden en zo van de EO ja. van de uh, uh, Passion. Maar uiteindelijk uh, is het gelukt en ik ben blij dat ze het hebben gedaan. Uh, na, volgens mij zelfs een rechtszaak of zo. Ja. Wat uh, want ze aangespannen hadden, is, is het uitgebracht. En daar ben ik blij om. Ja, ik ook. Want het is een, van, ik het is een fantastisch nummer. Uh, Jeroen van met een fantastisch nummer. Wit licht. En bij ons in de studio, de live band, is intussen vertrokken. Want well, ja, ja. Die, die moet allemaal natuurlijk vanavond spelen. En, uh, maar wat hadden we de muziek vandaag, hè? Ah, mooie. Heb je genoten, Wilma, van de muziek? Onwijs genoten, ja? van alle twee Het is heel verschillend, ik maar heb heel genoten. leuk Echt heel erg leuk oh. ja. um, en, en, en Annemiek, heb je ook een beetje, een beetje plezier gehad? Nou, een heerlijk sfeertje hier, dus, Ja, uh, goed ja. hier Ik kan alleen maar zeggen, gezellig Hoe is het met de telefoontjes gegaan? Want jullie ja. moesten heel veel telefoontjes spelen Je moest de belbussen regelen en zo, is dat allemaal goed gegaan? Is allemaal nou, gebeld. Dat klopt, dat klopt uh, Ik denk dat wij zo ongeveer rond de twintig mensen op gaan halen zo. Dinsdagmiddag dus we... moeten we even goed zien te plannen hoe we dat allemaal uh, in de bus krijgen. En, want er kunnen maar maximaal uh, vijf personen meerijden. Want uh, ik, uh, wij zijn samen de bestuurders. Dus, Dank ja. Dus, nou, goed, moeder, uh, er zijn vier keer moederijen. Ja, dus het wordt, het wordt spannend. Nog een lo logistiek uh, mooie oplossing vinden jullie wel, week zeker. Ja, ja. nee, we hebben alle, alle routes, uh, we hebben de route al be bepaald, dus oh, we okay. hebben uh, bekeken wie er allemaal bij elkaar woont. En uh, momenteel hebben we dus drie ritten, ja. zeker vol, dus uh, gaat het maar, goed. Maar, uh, wel. Voor de mensen die, uh, want er zijn een aantal mensen die uh, dat is, er zijn een aantal mensen die hebben het waarschijnlijk niet gevolgd omdat onze zender een de groot deel van de dag uitgelegd heeft, althans de eters en ik het zo zeggen. Hier is er gelukkig weer, um, en voor die mensen die nu weer in de autoradio of wat dan ook zitten te luisteren... Um, jullie gaan een bingo doen op bevrijdingsdag, dinsdag. Ja. Dat, dat is wordt die. een senioren bingo en dat is in Theater de Krocht. Vertel er even iets over als je wil. Ja, nou ja, dat wordt al jaren georganiseerd. Een bevrijdingsbingo op bevrijdingsdag smiddags in de krocht voor de, voor de senioren van Zandvoort. Um, we proberen het is zover te verdelen. S'morgens hebben we eerst voor de kinderen wat. En op uh, Koningsdag hebben we ook voor kinderen wat. En is voor volwassenen altijd heel gezellig in het dorp. En voor de senioren dan op 5 mei. Uh, dat we wat organiseren. Mm -hmm. Ja, en dan uh, hebben we ook een uh, pianist zitten. S'middags. Oh wat leuk. Ja, oh. heel erg leuk. Ik hoop niet dat hij Ruud Jans heet. Nee, nee. nee, die nee is is jammer genoeg niet. Nee. Nou. Ja. Dat kant, hoor. Je, je moeten bellen. Ja. Ja. Dan hij dan heet ik... Hein. Hein, Heijn. Ja. Schrama toevallig. Nou, heel toevallig dat, wel, ja. Dat, die ken jij iets te goed volgens mij, hè? Ja, weet je wel, hè? Maar het is wel een verdomd goede pianist, Heijn. Ja, Heijn Schrama, die naam kan... komt mij bekend voor. Ja, ja, die zit ook bij de KNRM, zit ook bij de Hildering, zit ook bij de... Uh, ik, waar zit hij eigenlijk niet bij? Ik weet nee. het niet. Hij zat ook altijd bij Koningsdag, maar ja, hij is nu even weg. Is hij, is hij ook familie van Kees? Of, of... Hij is geen familie van Kees. Geen familie? Hij, ja, is, onder... famili hij is familie van mij. Ja. Oh, ja. oké. Okay. <laughs> ja. Ze zijn hey. een tijdje geleden samen met zijn vriendin Wendy uh, volgens mij in de uitzending hier geweest. Ja, ja. Maar tussen de bingo rondes door speelt hij uh, gezellige muziek... en er wordt ook uh, wel eens even lekker gezongen. Kijk, dat moet hè. Helemaal leuk. Textboekje erbij. Dit keer hebben we... Ja, nou heeft hij niet nodig. Nee, nee maar een tekstboek voor het publiek. Oh ja, nee, ja maar die publiek. liedjes kennen ze wel hoor. Ja? ja? Wat, wat voor liedjes zijn dat meestal? Ja. Het is dus een beetje Amsterdamse metlies en echte lekkere meezingers. Ja, ja. Dus dat is heel gezellig dan. Dat natuurlijk. wordt heel gezellig. Ja, want het zijn senioren natuurlijk. Ja. Dus die, die kennen al die liedjes, die uh, oude, uh, bekende, prachtige, mooie liedjes. Ja, Willy Alberti, nou ja noem het maar op. Of oh, is... Willy Albertine. Ja, ja. ja, ja, oh. ja. En um, voor de kinderen, s morgens. Want s morgens gaat er nog wat gebeuren, uh, Annemiek. Ja, voor vos, de kids. Een vossenjacht. Een vossenjacht. Een vossenjacht. Het begint uh, op het Kerkplein. Op het Kerkplein. Ja. En het maar vertel er... eerst eens wat een jacht is. Want ik ben natuurlijk al wat ouder. Ik heb nooit in mijn leven uh, Vossenjacht gedaan. Want in mijn jeugd was jagen op Vossen verboden. Oh. <laughs> maar, uh, <laughs> nee, ja, nee. maar wat is een Vossenjacht? Een Vossenjacht. Nou, er lopen een aantal verklede figuren in het dorp rond. En uh, dat is altijd aan een thema gekoppeld. En dit jaar hebben we Disney als thema. Dus uh, we kunnen denk ik een aantal Disney prinsen en prinsessen... en consorten in het dorp uh, tegenkomen. En uh, dan is de bedoeling dat je ze allemaal, uh, allemaal zoekt. Oké. Okay. En als je ze allemaal gevonden hebt, kan je terug naar de inschrijfbalie. En dan ja. krijg je dus een, een kleine attentie dat je nog wat lekkers kan halen. Oké. Okay. En waar, aan, waar staan ze allemaal? Aan de vos allemaal? hangt een letter, toch? Zo zit het niet? Ja, aan de vos hangt een letter en dat moet uiteindelijk een woord vormen. Ja, ja. En waar staan die vossen allemaal? Dan? Dat ja. gaan we niet vertellen, man. dus nee, Dat, dat moet probeer ik zoeken. juist. Ja, ja, nee. Mag meedoen, hoor. Zoeken. Zoeken. zoeken, zoeken. Oh, je gewoon moet, je zoeken. moet gewoon meedoen, jij. Je moet gewoon... Oké. Okay. Je moet gewoon om 8 uur s morgen staan op het... Uh, Kerkpleinaat, het is heel makkelijk. Ik ben er de hele dag, want ik woon daar. Het <laughs> ja, is wel makkelijk. Dus dan kun je zeker om acht uur... Hoe laat begint het precies? Acht uur? Nee, nee, Dan zijn we nog broodjes om Nee, half elf. Half, 11. Half, ja, half, half, ah, dan is Maurice ook net wakker. Ja. Ja, dat redt hij wel. Ja. ja dus ik kan niet mee. Nou ja, ik uh, zal vanaf mijn raam zo gaan inschrijven. Is dat goed? Helemaal goed, helemaal goed. Ja. Hey, en en de, diegene die, uh, is het al bekend? Diegene die dus zich verkledigt gaan, waarop gejaagd moet worden, zou ik maar zeggen. Ja. Is het al bekend welke types dat zijn? Nou ja. Zijn het alleen de traditionele Disney-figuren? Of kan ik daar bijvoorbeeld. Ik noem even iets geks, hè? Kan ik daar bijvoorbeeld ook Dr. Doventschmidt bij uh, verwachten? Nee, nee, nee. nee. Het, is echt, het is wel voor kinderen natuurlijk. Want ja, maar dat is, het vind het je is weg, weg, weg. voor kinderen. is voor kinderen. Het zullen dus de prinsen en prinsessen. En misschien uh, ja. de Winnie de Pooh of de Mickey Mouse. Ook een Minion. Een minion. Oh nee, de Pixar geloof ik. Hè? Ja. Dat is geen Disney. Het nee, is een vind... beetje een lastig kostuum. Maar voor de, ja. voor de, voor de, voor de kinderen, denk ik dat, dat op het ogenblik Vinnie en Furp bekender zijn dan die oude uh, die, die, uh, Winnie de Poe-figuren. Die zijn wel bekend, natuurlijk. Mm -hmm. Maar voor de, voor de echte jonge kids van, van een jaar of tien nu, die naar Disney uh, X3 zitten te kijken. Die, die, kennen die kennen we. Dr. Doven ze wel hoor. Die, ja, dat... die, die slechte Duitse man. Die, uh, ik haat je, Perry, je het vogelbek. Ja. ze kijkt zelf, ik kijk ernaar. <laughs> uh, Finn, Phineas en Verb. En, en, en, en hoe heet dat, die, dat zusje ook weer? Daar moet je mij niet aankijken. Candace. Ik weet het niet. Candice. Candice, okay. ja. Nee, maar het is. Maar, Vooral ja. voor de kleinste, denk ik, ja. uh, spreekt Disney in dit geval toch wel het meest aan. Gewoon okay. de klassieke figuren. Ja, de klassieke dus, ja, uh, ja, figuren. Okay. Nou, dus op een op. luchtkussen. Ja. En op. er is ook nog een luchtkussen. Oké, okay. haal even een plaatje draaien gaan we zo weer verder praten. Vind je het goed? Ja hoor, prima. Oké, okay, dan gaan we... Maurice, er komt hier. Ja hoor. T-shirt verder. Ik ga luisteren. Ja, het is een leuke plaat hoor. Ik ben benieuwd. Ik ken hem nog niet. Echt een leuke plaat. Luister o maar. Van Circa Waves toevallig. Ja. Ik denk dat dit er wel uh, hitmateriaal is, uh, Ruud. Ik denk zomaar dat hij volgende week nieuw binnenkomt in Europe Breakdown. Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Dan moet ja, ik even kijken no, hoe het wel. de rest van Europa met uh, circo-waves gaat. Maar ik, weet, ik, ja. vind, de platen, ik dus, vind het een goede plaat. Ik vind het een heel Lekker, lekker, lekker uh, rockplaatje. Gewoon heerlijk. Uh, um, uh, T-shirt weather heet het. Nou, daar is het ja. nog iets te koud voor, denk ik. Om in je t-shirtje buiten te gaan lopen. Nou ja, ik zit maar. met mijn t-shirtje binnen. Ja, Mag maar dat? Je, dat leek je net wel een sauna. Zeg. Ik ben wel ja. uh, we gaan even naar, uh, naar uh, Wilma. Wilma. Uh, want behalve dat we het natuurlijk over 5 mei hebben... moeten we het ook over 4 mei hebben. Want dat is eigenlijk minstens zo'n belangrijke dag. En ik denk, uh, Wilma, dat we toch ook even moeten zeggen... dat die herdenking uh, op 4 mei niet aan alleen over die Tweede Wereldoorlog gaat. Hè? Nee, zeker. Het gaat over alle, ge alle gevallen die uh, zijn gevallen dus in, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar ook uh, gevallen tijdens bijvoorbeeld... Uh, vredesmissies in... Uh, nou noem het allemaal maar op... Uh, Srebrenica, uh, Joegoslavië, Jug de Balkan, uh, Bosnië daar... Uh, Irak... Uh, Afghanistan en waar ze nu weer zitten... In, in Somalië geloof ik zitten ze nu weer... of in Mali, weet ik veel. Uh, daar gaat het ook over, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ik denk dat iedereen zijn eigen gedachten erbij heeft... Mm -hmm. die daar staat. Uh, als je bij de nationale herdenking staat... dan uh, zijn daar ook... Uh, uh, nou ja, allerlei soorten mensen die erbij staan... die op hun manier... Uh, slachtoffers herdenken. Mm -hmm. Denk je niet eigenlijk... Dat, dat denk ik zo ineens aan. Hè? Denk je niet dat, dat bijvoorbeeld dit jaar... ook uh, de ramp met, uh, met de MH17... vorig jaar... Uh, wat dus eigenlijk ook een terreurdaad was... Uh, dat, dat is wel bewezen, dat, dat het een terreurdaad is geweest, uh, dat dat er ook in meegenomen staat. Dus dat ook mensen die, die daar familie of vrienden of kinderen of wat dan ook mij verloren hebben, dat die, voor die wordt die 4e mei ook wel een speciale dag, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ik, uh, dat soort dingen wordt ook altijd wel meegenomen in het programma. Uh, mm -hmm. In de kerk uh, memoreren we daar ook altijd aan, aan dat soort vreselijke gebeurtenissen. Ja. Dus daar wordt wel, wel degelijk ook aandacht aan besteed. Ja. Be, besteed ja. Dat die mensen de, die dus omgekomen zijn bij die, bij die uh, terreurdaad... Ja. want vliegtuigongeluk kunnen we het niet noemen. De ding is gewoon neergeschoten. Dus ja. uh, dat, is, dat, wel, wel, dat is toch wel vreselijk... als je dat uh, daar dan nog weer op deze manier aan wordt. Ja, de, als je ook uh, in de kerk kijkt... en uh, ook weer bij de bij andere herdenkingen... Uh, onze veteranen, die zitten ook altijd... Uh, aan, in de kerk. Mm -hmm. En doen ook echt mee aan de herdenking. En die hebben hun eigen uh, ja, idee daar natuurlijk ook weer bij. Ja. Het, het, het wordt een, het, uh, een speciale dag. En vooral natuurlijk ook die, die, die laatste ramp. Waar dan niet zoveel Nederlanders bij betrokken zijn geweest. Maar wat toch ook een, een verschrikkelijke daad was. Die gek die, die, die uh, dat vliegtuig in, in de Alpen-Express ja. heeft laten neerstorten. Ook dat zal natuurlijk wel, wel, wel meespelen, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ja. Nou, okay. ja en de, de herdenking bij het uh, joods monument dat is natuurlijk toch ook altijd wel een hele aparte herdenking dat is niet te vergelijken weer met de herdenking bij het nationaal uh, monument mm -hmm. dat is heel anders ja wonden dat dat vroeg ik me eigenlijk af nou, wonden er eigenlijk veel joodse mensen in Zandvoort in de tweede wereldoorlog heel veel mensen heel veel ja was hier ook ja. een synagoge? Er was hier een synagoge. Oké. Okay, ja. de, de, de plek waar nu het Joods monument staat. Ja. Uh, ongeveer, het is niet helemaal de plek. Daar stond de synagoge. Ja, ja. ja Die is dus uh, door de Duitsers uh, gebombardeerd. Gebombardeerd zelfs? Ja. Oh, dus ja. het is niet zo dat ze hem vanaf de grond maar even in de fik gestoken nee. hebben. Zoals ze nee. in andere steden, zoals in Beverwijk, in Haar wel nee. geflikt hebben. Nee. nee. Oké. Okay. En het is, uh, het is een mooie herdenking. Ja. Uh, zo noem ik het altijd maar. Ja. En daarna drinken we dan, uh, om het even mooi af te sluiten, ook drinken we met elkaar. En uh, iedereen is daar dan ook welkom, een kopje koffie mm -hmm. in het uh, Palace, Hotel, Palace Hotel. Om nog even lekker na te praten over, uh, ja, over van alles. Ja. Gewoon bij elkaar zijn. Bij elkaar zijn. Mooi bij belangrijk. elkaar zijn. Mooi ja. bij elkaar zijn, ja, ja precies. Hey, er is er ook een uh, meisje daar uh, ja. die daar declameert. Ja. Uh, die komt uit, uh, uit de Joodse gemeenschap van Haarlem. Mm -hmm. En die gaat daar een hele mooie declamatie uh, okay. voordragen. Ja. Uh, er was nog een onderwerp, vertel je me net waar we eventjes uh, aandacht aan moeten besteden. Dat is die belbus. Want jullie gaan natuurlijk op uh, bevrijdingsdag... Gaan jullie, uh, de senioren van huis halen om ze naar de krocht te brengen. En uh, dat is niet zomaar iets, hè? want dat is gesponsord. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, wij hebben dus aan de, aan de directeur van Pluspunt Zandvoort gevraagd of wij voor deze doeleinden de, de belbus mochten gebruiken. Ja. En uh, daar hoefde hij niet lang over te twijfelen. Want het uh, sloot precies aan uh, bij de doelgroep... Uh, wat Pluspunt ook voor ogen heeft, dus de senioren van Zandvoort. En ja. uh, hij vond het niets anders dan logisch... dat deze mensen door de belbus naar zo'n gezellige middag gebracht konden worden. Het is toch een prachtige organisatie. We hebben er natuurlijk zelf ook vrij veel mee te maken met, uh, met Pluspunt. Van, uit het uh, oogpunt van vrijwilligers, vrijwilligersvacatures uh, en zo. Maar het is wel een, een, een hele fantastische organisatie. Hè? Daar, daar gebeuren fantastische dingen. Nou ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar, ik ook. Ja. Maken jullie daar ook deel van uit? Of, of is wat jullie doen, uh, staat dat er los van? Wij We werken er alle twee. Oh, jullie werken alle twee bij Pluspunt? Ja, klopt. Oké. Okay. Kijk, het ja. is een kleine wereld toch? Kleine wereld. Kleine wereld. Goed, um, ik kijk even op de klok. We gaan even een plaatje draaien, Maurice. Ja. ja ik ga een heel mooi nummer draaien van Treintje Oosterhuis. Treintje Oosterhuis, die, uh, die gaat natuurlijk... Uh, of die is er waarschijnlijk... Nee, die gaat erheen. Gaat erheen. Na dat uh, Eurovisie Songfestival. Uh, en het lijkt me... Uh, dit, dit vind ik zo'n mooi nummer om je dat eens even, uh, dit programma bijna mee af te sluiten. Want hoeveel tijd hebben we nog? Ah yo, uh, voldoende. Voldoende. Nou, ik ga een heel mooi live opgenomen stuk draaien. Dat is al... Iedereen van onder de indruk zijn. Want Treintje is toch nog steeds een van onze beste zangeressen. En uh, wat ze bij het Songfestival gaan doen, weten we niet. Dat is ook niet zo belangrijk. We gaan dit draaien. De nummer dat heet Ken je mee? Let u vooral ook even op de gitarist. Die is ook geweldig. Treintje Oosterhuis. Van Treintje Oosterhuis. En ik hoor net van, uh, van de dames hier, die weten dat dan weer beter dan ik natuurlijk, dat ze dit gezongen heeft bij uh, het jubileumfeest van uh, Marco Bosato. Uh, nog even snel, want we zijn bijna door de tijd heen, helaas. Um, jullie dag is natuurlijk afhankelijk van sponsoring en vrijwilligers. Jazeker, heel veel. Dus uh, bij deze willen we in ieder geval onze vrijwilligers ontzettend bedanken. Die, uh, die altijd klaarstaan uh, voor Koningsdag. Uh, ja. Ook voor 4 en ook voor 5 mei. Ja. En uh, ja, de sponsors. Uh, in dit geval uh, heeft Albert Heijn ons uh, goed gesponsord. En, uh, en de apotheek... Uh, sponsort ons ook ieder jaar. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want uh, wij doen het uh, als uh, organisatie voor niets. Maar uh, ons motto is... wij kunnen het niet voor niets doen. Nee, dat kan nog niet. Zo'n kost het natuurlijk altijd geld. Ja, en Het uh, mooie is, uh, uh, mooi is dan ook dat uh, de Bruna... Uh, zijn winkel beschikbaar stelt... om uh, de toegangskaarten voor de bingo... Uh, daar op te laten halen. Dus yeah. eigenlijk werkt uh, de middenstand... gewoon heel erg mee ja. met onze evenementen. Ja, maar de dus standvoortse middenstand... is wel uniek, denk ik, hè? Denk ik. Ik heb geen ervaring met nee. anderen. Nou, maar ik weet wel dat ze het niet, niet, uh, eh, niet moeilijk doen over het algemeen. Ja. En we mogen we altijd op uh, Koningsdag ook nog gebruik maken van het uh, Zandvoorts Museum. Kijk. Dat hebben we als uitvalsbasis. Dus ja. uh, dat zijn we ook zeer dankbaar voor dat we daar gebruik van mogen. Nou, maken. het wordt de Bevrijdingsdag dus gewoon een groot feest in Zandvoort. Zowel voor de kinderen met hun vossenjacht. Als uh, voor de, de senioren met de bingo. Eh... Uh, <lacht> Ik wens jullie, ik, ik vond het ontzettend fijn dat jullie even naar de studio wilden, dat jullie naar even, even, even twee uur lang, dat jullie naar de studio wilden komen en ik wens jullie gewoon heel veel succes met al je activiteiten en ik hoop dat je dit weer krijgt, iets warmer. Ja. Hè? Uh, uh, zodat je dus gewoon een fantastische twee dagen hebt. Ja, jullie ook heel erg bedankt. Ik het ja. Hartstikke leuk om te doen. Oké, okay, Wilma, Annemieke, hartstikke bedankt voor jullie komst. En succes 4 en 5 mei. Dankjewel. Oké, okay. wij gaan dit programma afsluiten. Maurice, ik ga jou weer bedanken voor je verbluffende techniek. Uh, ik dank natuurlijk Ruben Hoeken, Jan Blauw. En natuurlijk, niet te vergeten, uh, de, de dobbelpikkers. Voor hun fantastische muziek vandaag. Allemaal in de krocht vanavond. En als je er niet heen kunt, zet gewoon zeer fem aan op 106.9 of 104.5 uh, op de kabel. Of natuurlijk via de website. Dan kunt u daar genieten van het American Country Roots Concept in de Krocht. Uh, mijn naam is ook Jansen. Ik vind het uh, voelt weer fijn om voor u dit programma te mogen presenteren. Ik ga naar huis, ga van mijn weekend genieten. En ik zou zeggen, tot volgende week woensdag. Bij de lunch. Dag. Doei Ruud. En ik ben er nog even. Want uh, morgen ben ik er om twee uur. Echt waar? Ja echt waar joh. Gewoon. Kan dus je wel zo vroeg in Sorry? Kan je wel zo vroeg in nest uitkomen? Ja makkelijk. Oké. Okay. En dan uh, hè, volgende week zitten onze collega's. Charles uh, en uh, Hans Wassenaar hier weer. Nou Hans en... Wassenaar denk ik niet. Want hij is op vakantie. Maar ik ben oh, hier, uh, Shuffle Shuffle in ieder geval. Charles in ieder geval. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week. En anders tot morgen. Doei!